Het Van der Linde met het NOS-journaal. In een skigebied in de Spaanse Pyreneeën zijn 17 mensen gewond geraakt door een ongeluk met een skilift. Drie van hen zijn er slecht aan toe, melden Spaanse media. Het ongeluk lijkt het gevolg van een probleem met de liftkabel. Op beelden is te zien dat de stellage waar de kabel aan hangt is ingestort. Het ongeluk gebeurde in Astun, vlak bij de grens met Frankrijk. Israël heeft vandaag naar eigen zeggen tientallen luchtaanvallen uitgevoerd... op terreurdoelen in de Gazastrook. Een dag voordat het bestand tussen Israël en Hamas ingaat. Islamitische jihad waarschuwt dat Israël moet stoppen met de aanvallen. Anders bestaat de kans dat gijzelaars die op het punt staan vrij te komen... op het laatste moment worden gedood. In de eerste fase van het staakt het vuren komen 33 gijzelaars vrij... en Israël op zijn beurt laat 1900 Palestijnse gevangenen gaan... Een aantal van hen zit een levenslange straf uit voor moord. In Iran zijn twee rechters van het Hoge Rechtshof op straat vermoord. Ze werden doodgeschoten buiten de rechtbank in Teheran. Een andere rechter en een bodyguard raakten gewond. De dader doodde vervolgens zichzelf. Volgens Iraanse media hielden de rechters zich bezig met misdaden tegen de nationale veiligheid, spionage en terrorisme... Ook stonden ze erom bekend dat ze Iraanse activisten de afgelopen jaren vervolgden en zware straffen oplegden. In 1988 zouden ze betrokken zijn geweest bij een massa-executie van dissidenten. Shorttrekker Jens van Twout is voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen geworden op de 1500 meter. De 23-jarige Nederlander eindigde in de finale in Dresden voor Sven Roes en de Belg Stijn de Smet, die gedeeld tweede werden. Het weer vanavond opnieuw mistig. De temperatuur daalt vannacht tot iets onder het vriespunt. Morgen begint grijs en mistig. Later in het oosten kans op zon. Dan is het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me. I could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 Paul McCartney en Stevie Wonder met uh, Ebony and Ivory. En uit diezelfde periode, zo in het begin van uur drie... deze plaat van Elton John. En Cash, that's why they call it the blues. Ja, het derde uur de alweer van uh, dit programma, Richard. Ja, en uh, nou, we gaan natuurlijk nog even naar de tweede helft... van, uh, van het voetbal naar Duintjesveld. Stond uh, 1-2 voor, uh, voor Edo... Voor de rest hebben we natuurlijk uh, Pit Report met Randall Lawson. En we hebben nog uh, dier van de week. En we hebben nog wat evenementen en nieuwtjes. Nou mooi, ja, evenement vanavond ook uh, raad plaatje. Jij gaat meedoen, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eens even je kennis uh, testen. Ik laat de microfoon uh, open en als je zegt van... Uh, oh, dat is uh, die met uh, die plaat. Dan uh, geef je maar een gil, uh, Richard. Oké. Okay. Ja, komt ie aan hè. Plaat uit de jaren zeventig. Fire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I see you when I'm in your hand. Take my hands from undercover. We can't hurt you now, we can't hurt you now. Ja, wel een beetje moeilijk, hoor, deze. Patty Smith and B. Klos de Knight.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 Dat was een hele lastige rijtje plaatsen hoor, deze. Patty Smit hoor je en Because the Nights. Uh, in de jaren negentig uh, hadden uh, de band, ja, die bestond echt toen al. De band Corona had er ook een uh, hit mee. Met diezelfde single, Because the Nights. We gaan uh, voor de tweede helft in naar Piet toe. Nogmaals, goedemiddag ja. Piet. Goedemiddag, hier zijn we. Because the Nights, zeg jij. En dat klopt uh, ook een beetje hier. Want we hebben hier de licht aangestoken, dus. Uh, Tweede helft is uh, drie minuten oud en we hebben de lichten ontstoken, want de uh, ja, night kwam eraan, hè, zoals jij net zei, Rob. Ja, zeker. Het uh, wordt al donker. Ja. Het is pikdonker, dus de lichten staan hier aan. Het is, uh, nou, ik voelde ook net een paar, paar, paar sneeuwvlogjes, leek het wel, maar dat weet ik niet of het doorzet. We zijn, dat uh, zeg ik, drie minuten bezig in de tweede helft. Uh, zand wordt onbewijzigd en uh, we spelen wat zand wordt betreft eigenlijk de verkeerde kant op, want... Meestal ziet ons sterkste moment in de tweede helft als we naar de kantine toevoerwallen, zoals ik al veel vaker verteld heb. Maar we voetballen nu niet die kant op, dus we moeten nu een andere goal moeten we op zoek naar die gelijkmaker. En uh, het is over de en weer net en was we na een minuut na rustig een prachtig schot van Jesse, Jesse daan, Die een mooie, mooie volley gaf, tegenwoordig is het een beetje mode om met de rechterspelers vanaf links te komen, de Jesse ook. En hij landde boven op de lat, jammer, dat was een heel mooi, mooi schot. Dus jammer genoeg, het is nog steeds 1-2 voor Edo. En uh, ja, we moeten even goed afspreken hoe we dat doen. Want ik zie nu dat we nog uh, bijna nog 40 minuten moeten voetballen. Jullie gaan tot 5 uur door, dus we moeten even goed kijken wanneer we afsluiten. Ik vind het wel belangrijk. Ik verwacht wel dat er een spektakel eind komt. Dus... Ja, nou ja, even voor uh, 5 uur denk ik dat we afsluiten, toch? Ja, ja, ja goed. Maar in ieder geval, ik hou u op de hoogte. En Edo is wel heel gevaarlijk in de aanval ja, ja nee, Het blijft uh, 1-2 en we hebben 50 minuten gespeeld. Dus als we er het melden is, dus meld ik me en uh, anders bellen jullie. Oké, okay, ja? als Jesse uh, Daan er weer als de kippen bij is, dan hoor ik het graag uh, van je. <laughs> Dat ga je horen. Oké, okay, <laughs> okay, dankjewel. Doei, tot zo. Op het ritme van de jaren...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 Waar was je nou al die jaren, ik doe dit voor liever samen, ik heb al die tijd gewacht op jou man Waar was je nou al die jaren, ik doe dit voor liever samen, ik heb al die ik tijd gewacht. op jou Ik gisteren eigen woorden, uit een jonge simpele tijd Begrijp nu pas wat ik bedoelde, al was je weg, ik was je niet kwijt Ik heb zo lang, wie had ja, dat nou gedacht? Dan ben je weer, kom nog een keer, op jou heb ik gewacht Nu je weet dat je nachten wachten Niet voor altijd een voorbij is Het heeft even geduurd voordat ik handen van de schuur Maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Geweldig hè? de Puma Sneller en Acta en de Munich. Heel leuke nieuwe ja, single. Op jou heb ik gewacht. CFM Race Radio, Pit Report. Nou, is dat even mooi dat we dan uh, schakelen naar het uh, theater van uh, de autosport uh, onderweg? Uh, uh, Rendel Lawson, goedemiddag Rendel. Ja, inderdaad, onderweg. Nee, niet helemaal. Normaal. Ik zit nu op kantoor, dat is toch veel erg. Ik heb een nieuw kantoor ingericht. Oh, kijk eens aan. En daar zit ik nu even. Wauw, wauw, wauw, wauw. Ja, Hoe gaat het nou met uh, Rendel ten eerste na de uitzending van afgelopen zondag? Nou, joh, duizenden aanvragen voor handtekeningen gehad natuurlijk gewoon. Ja, het, uh, uh, Ik ben niet wel op straat. Bij mij werd het ook gek huis. Heb jij misschien ja. het nummer van uh, Rendel? Ja, ik zeg, ja, die ga ik niet zomaar weggeven. Dus, nee, dat doe, je niet, hè? dat doe je natuurlijk ook niet. Het nee, was toch leuk, we hebben het toch gezellig gehad. Zeker, het was een mooie ik, uitzending. Ik kreeg vanmorgen een appje met de, de, de, de, de, God, volgens mij dan een hele programma... wat nu online gaat. Ik vind het allemaal prima. Maar Benno wil wel nog meer. Dus och, je, je bent er niet van af. Hey, nee, nee, nee, daar heb ik ook iets over gehoord. Nou, ik hoop dat het Ik <laughs> doorgaat. Vind wel, ja, wel we het wel leuk. We gaan het zien. Zeker. het oh, afwachten. Ja, nou, ja, Rindel, ja, mooie uitzending. Daar hebben we het dan over zondag tussen 2 en 5. Drie uur lang, ja. zoals Ben ook noemde: de Rendel Show. En, uh, ja, was dat zo? Nee, helemaal mee. niet. Het nee, het viel zeker mee. Maar ik moet zeggen, de reacties die jij kreeg op Facebook waren wel onwijs leuk, hè? En kwamen ja, een beetje uit, uit het hele land, zeg maar. Uit het hele land, zelfs uit het buitenland. Dus er zijn toch mensen die via internet hebben zitten kijken. En dat was uiteindelijk toch wel heel erg leuk. En ook heel veel appjes gekregen over mensen. Oh, geweldig. En waarom stop je nou? Weet je, toch maar gewoon door blijven vragen. Dus uh, nee, het uh, was gewoon een leuke uitzending. En uh, ik had nog wel veel meer te vertellen. Maar ja, dat weet je. Drie uur is maar heel kort, hè? Zeker, nou, da daarom ben ik ook blij dat je wekelijks uh, in dit programma zit. Uh, kunnen we ook over ja. autosport uh, babbelen. Ja, trouwens hadden wij, wij, hadden wij, ja zeker, we hadden 110, uh, 110 mensen die uh, meegekeken hebben trouwens uh, in de oh. studio. Dus dat is toch wel redelijk wat. Nou ja, dat zijn nog geen kijkcijfers van uh, 200.000. Nou, ja, er, er, er is nog wat te doen, maar ik was er heel blij mee. Als of 10 mensen bij RTL 4 kijken, volgens mij hebben ze dan een rotdag. Ja, zeker. Dan, dan hebben ze geen taart uh, bij de koffie. Nee, dat gaat niet goed komen. Nee. Hey, maar misschien wel taart bij de koffie voor uh, Max Verstappen. Als hij daadwerkelijk van uh, meneer uh, Strol uh, 1 miljard euro per uh, seizoen uh, gaat krijgen. Ja, nou, geloof ik zelf. Ik geloof er helemaal geen donder van. Het is wel over geld, hè. waar We over praten. En het gaat die speculaties gaan. Uh, ik denk dat Max lekker blijft zitten waar hij zit. En gewoon met Red Bull gaat kijken wat 2025 gaat brengen. Ik denk dat het gewoon een beetje gaat komen. En de andere teams willen hem graag. Maar jongens, dat zullen ze heel snel moeten zijn. En eh... Uh, uh, uh, heel veel andere dingen moeten doen, want uh, Max gaat niet uh, tot 40 veertigste... net zoals een uh, Lewis Hamilton uh, blijven rijden, denk ik. Dus, uh, dat vermoed ik ook niet. Zijn. Zeker, ja. zeker weten. Maar uh, ja, als dat daadwerkelijk zo uh, zou zijn... dan zou je in, in 2026, dus uh, volgend jaar, uh, naar uh, S.T. Ja. Martin uh, gaan. En dat voor 1 miljard, dat zou toch echt... Ja, ik heb er geen ja. woorden voor eigenlijk. Ja, maar vind ik ook, uh, als dat inderdaad zo zou zijn, absurde bedragen, gaat ook helemaal nergens meer over, weet je. Ik vind soms in de sport de bedragen sowieso helemaal absurd. Uh, uh, als je ook ziet in andere sporten, en in Amerika bijvoorbeeld. Als dus je ziet wat die, uh, die Amerikaanse voetballers en basketballers en dat soort jongens verdienen. denk denkt, ja, wat gaat dit allemaal over? Kan je eigenlijk aan de buitenwereld ook volgens mij gewoon ook helemaal niet meer uh, be bevatten. Of de mensen kunnen het ook niet meer bevatten wat die mensen verdienen. En Max is al geen slechte verdiener, hè. Moer. Hij hoeft niet in de bijstand, hè, als hij stopt. Zeker niet. Het niet, zeker niet. Dus, uh, <laughs> en dit zijn bedragen. Uh, ja, je kan heel goed zijn. Maar voor dat geld kun je ook nog heel veel andere goede coureurs krijgen, hoor. Ja, zeker. zeker. Nou ja, collega Richard uh, vertelde net uh, eigenlijk uh, dat, uh, dat Max dan ongeveer een uh, salaris per uh, seconde zou uh, verdienen. Ja, ja. <laughs> dat is toch hey, niet normaal? Maar dat kan je, je ook niet voorstellen. Als je met een krantje op de wc gaat zitten, dan kan je je auto kopen. Zullen we daar maar op houden? Ja, nou ja. ja. Het gaat echt wel. Dat klopt. Hè? Ja, ongelooflijk. Ja, een beetje dat je denkt van... Uh... Waar gaat het over, inderdaad. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Nou ja, uh, waar we houden we het in de gaten? Het al, zijn altijd wel de mooie zaken... ...in het begin van het seizoen. Uh, we krijgen een prachtig seizoen, denk ik. Met heel, al die jonge luien die gaan rijden. Ja. Al die jonge harder. Uh, dus dan gaan we gaan ook eens een keer in de bochten... ...nog een keer wat dingen zien dat ze over elkaar heen gaan vallen. Dat soort dingen. Uh, ik denk dat het een prachtig seizoen gaat worden. Maar we weten niks tot, zeg ook, maar tot de eerste keer de, de lichten uitgaan. Dan weet je pas hoe de, de vork en uh, hoe de teams erbij staan. Dat is altijd een beetje afwachtig. Ja. Ja, maar eigenlijk is het ook wel mooi dat de auto van de afgelopen jaar een beetje verder ontwikkeld, maar wel weer meegenomen wordt naar het nieuwe seizoen. Ja, maar toch had je uh, zeggen dat daar iedereen denkt van nou, het is een beetje dezelfde wagen. Ik denk dat gemiddeld bij de meeste auto's uiteindelijk wel weer een 60, 70 procent andere auto staat. Okay. Want die ontwikkeling gaat toch in die, winter, in die winter. Hebben ze toch die ideeën die ze het hele seizoen hebben uh, gezien, die nemen ze dan toch weer mee. Uh, of het dit jaar ook zo gaat worden, niet, ja, ben ik ook niet helemaal zeker van, omdat natuurlijk in 2026 20, een totaal andere auto staat. Uh, met een uh, heel andere richtlijnen, een heel andere aerodynamica. Uh, dus ze gaan echt de boel heel erg op de schop gooien. Ja, dan, dan, dat, dat, dan ga je niet heel veel investeren in deze auto. Maar ja, Formule 1 blijft Formule 1. Het is uh, de hogeschool uh, van de autosport. Dan wordt altijd uh, toch heel veel geld en uh, heel veel... Denkwerk toch wel weer doorgevoerd, zullen we zeggen. Ja, het mooie dat van dat... De afgelopen jaar vond ik ook dat de auto's nu een uh, stuk dichter bij elkaar uh, zitten. Ja, Formule 1 is nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten als nu. En dan is het wel zo dat dezelfde teams iedere keer winnen. Maar jongens, kijk eens in de kwalificatie. Soms tussen nummer 1 en nummer 20, één seconde verschil. Het is één keer uh, met je oogknip, dan zeg ik altijd: is het hele veld voorbij. Ja. Dat is allemaal mooi te zien, hè. En uh, zo dicht is het op elkaar dat je gewoon soms een uh, kwalificatie, een een tweede ronde van de kwalificatie mist op drie duizendste van een seconde. Ja, kan je niet eens bevatten hoeveel dat is. In schaakstermen is het zelfs uh, heel, uh, heel weinig, zullen we maar zeggen. Hè? Met die eisetjes. Zeker, en we, weet je wat me ook opvalt. daar hebben we het niet vaak uh, over gehad. maar dat uh, de auto's tegenwoordig uh, gewoon uh, eigenlijk bijna niet meer uitvallen. Echt, ja, uh, heel veel auto's komen er aan, uh, aan, uh, aan het eind uh, over de streep gewoon. Uh. Ja, dat is, we, we hebben vaak genoeg nu gehad dat er gewoon 20 auto's uit het eind wel reden uh, En als het er wel een keertje één keer niet reed, uh, ik heb Laten we zo zeggen. Uh, ik heb niet zo eentje met 100 punten met de vlam uit de uitlaten. Dat soort dingen hebben we niet veel meer gezien de laatste jaren. Uh, dat is altijd jammer. Hè, want als er vroeg uh, zo'n turbomotor plofte, dan uh, was er gelijk een, een compleet rookgetuin. En dan zag je het hele screen niet meer. Precies. Uh, ja, dat is allemaal niet meer. Nee, dat kwam bij Max uh, op uh, Spa. En nog wel een keertje ja. voor of zo, weet je wel. Ja. Als ze nu stuk gaan, dan zie je eigenlijk, uh, eigenlijk bijna niks. Je hoort alleen maar, hij doet het niet meer, denk ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon twee punten. Niet, niet tien, nee, twee punten. Meer niet waar. Precies. Uh, en dan ja. kunnen ze zelf nog uh, naar, de, naar de pits toe rijden, meestal met die auto. Op een, een elektraan nog naar de pits toe. En dan heb ik altijd zoiets van, ja jongens, ik weet niet, maar als een ding kapot gaat, moet hij ook echt kapot gaan. Uh, ik, zeg altijd, uh, ik, al, ik zeg altijd maar, dan moet je ook gewoon door het motorblok uh, heen kunnen kijken. Dat je van de ene kant naar de andere kant kijkt, dat er een heel groot gat in het blok zit. Dan zijn ze echt stuk. Ja. Maar uh, dat gebeurt. Dat niet meer. Nee, nee, helemaal waar. <laughs> jammer jammer. Ja, toch, hè? Formule 1, maar we hebben ook uh, Dakar natuurlijk. En daar, ja. Uh, ja, dat heb jij uh, als het goed is, uh, toch wel redelijk uh, uh, gevolgd. Dat is wel gevolgd. Ik heb wel gevolgd. Uh, en jongens, wat een spannende dakar. Hoe gewoon, uh, het is, uh, ik heb het nog even snel even nagekeken. Het is de, de op twee na. Oh nee, dit is de tweede. De tweede plaats staat die van dicht uh, op elkaar zijn de bij Dakar de, bij de auto's. 3 drie, drie minuten 57, 4 minuutjes. Verschil tussen nummer 1 en 2. Naar 52 uur sturen. Jeetje. Nou, dat is... Daar gaat nergens over. <laughs> dus ook daar zit het veld uh, veel dichter bij elkaar. Ja, het, het, het is uiteindelijk. Eh, praat je gewoon even heel eerlijk. Je praat over een lekker boot wisselen. Daar, daar gaat worden, uiteindelijk gewoon het verschil tussen nummer 1 en 2. Je ziet al had je gewoon prachtig dat hij die overwinning gepakt heeft. Uh, en uh, Henk uh, later gaan uit Zuid-Afrika gewoon uh, ook met die Toyota op de tweede plek. Maar uh, drie, drie minuten 57. En dan hebben ze niet op asfalt gereden. Hè? Dan hebben ze in duinjes gereden, in bergen gereden. ...op rots gereden, in een kamelengras gereden... ...en dan heb je zo'n verschil. ja ah, uh, Ontzettend knap, ontzettend knap. Hey, hoe, hoe vind en, je het eigenlijk dat uh, die eerste plek uh, niet door een uh, fabrieksteam is uh, gewonnen? Ja, dat, uh, daar gaat nog over gesproken worden, denk ik. Maar hoe kan dat in godsnaam? Ja, nou ja het, weet je, Dakar is je zelf een heleboel geluk hebben. En... Um, uh, ja, Henk heeft toch, uiteindelijk heeft hij toch een paar dingetjes hier en daar laten vallen. Uh, en toch een beetje hier en daar pech gehad. Uh, want hij zat uh, toch wel redelijk, dat dus je dacht van nou, die gaat hem uh, makkelijk winnen. Maar ja, dan uh, gebeurt dat toch niet. En ja, je ziet al, Richie is natuurlijk ook iemand die niet uh, voor de eerste keer komt. Er is ook een jongen die het uh, serieus kan. En die het terrein natuurlijk al uh, ontzettend goed kent. Dus. Ja, het is een... Uh... Die ja, Arabiër, hè? Dus dan, ja, ja uh, hij, hij heeft die feit in feite is zijn eigen achtertuin gereden. Ja. Dus, uh, die, die hebben ook, denk ik, ook de hele zomerlopen te testen. Dus die kende een beetje de route. Die wist een beetje wat er ging gebeuren. Uh, ja, maar ook gewoon super, gewoon constant gereden. En dat, ja, dat, dan win je dakker. Maar, uh, maar ik vind ook uh, Matthias Ekström hè, met, uh, met die Ford. Die uh, voor het keer met die Ford M mee ging doen. Ja, gewoon goed gereden. Ook maar gewoon twintig minuutjes erachter. Ja, twintig ja, minuutjes. Maar in dakkertermen is dat gewoon. Heel weinig. Ja, en niet, wat dacht je van die Dacia? Die nummer ja, 4 staat? Ja, nou zou ja Ja, Ik, ik moet zeggen, uh, zo'n beetje begin van de wedstrijd. Ik vond dat hij een beetje uh, te rustig Ik denk nou dat uh, de dingen zo op je staat. Maar dat is natuurlijk een man met zoveel ervaring en, en dan een nieuwe auto. Ja, Als je dit gaat zeggen van het hele team. Hè, want ook uh, Carl Zeens ging gingen natuurlijk goed mee. Um, uh, tot die op zijn dak ging. Ja, dat um, was heel en, snel, hè? He? Dat was heel snel. Uh, Dacia zie ik volgend jaar als je een van de kansen hebben om Dakar te winnen. Heel okay. simpel. Die hebben zoveel gewonnen en die auto ging zo goed. En die zat er ook bovenop. hè. Vergis je niet dat Nazarokia. En hij is het niet mee eens geweest. En ze, ze denken nog in protest te gaan. Die heeft er op een gegeven moment ergens voor. Een heel onbundeld dingetje. 17 minuten tijdstap gekregen. Had hij die niet gehad, had hij tweede geworden. Nee, nee. Um, het, zo dicht zit Dagger dus ook op elkaar, uiteindelijk. Ja. ja, en onze, en onze broertjes nou helaas, ja, uh, ze, in principe, ze mochten niet meer voor stad gaan. Gewoon de 70-klasse mensenroepen, we iets later, uh, de, in de, deze week. Ze mochten niet meer voor stad gaan omdat ze gewoon te laat waren binnengekomen. Uh, en we hebben geloof ik wel de rest uiteindelijk uitgereden, maar ze zijn natuurlijk heel erg achter in het veld. Terwijl die wel voor top 20 gingen. Die hadden dus ze ook gehaald, weet ik zeker. Absoluut. Ja, uh, knap. Heel knap. Maar ik kan me bij de gebroeders Coronel altijd herinneren... dat er altijd alleen maar ellende is. en dan Ja. <laughs> Heel veel ellende. Er oh, ja. gaat altijd wat stuk. Ja. <laughs> dus, ze zeiden van ja, dit, dit jaar hebben we het niet gered. Maar ik denk, nee, ja hallo, jullie redden het uh, zo vaak uh, niet. Uh, ze hebben allemaal jaren niet gered. Maar uh, ze gingen nu wel goed. Die auto uh, hebben we ja. niet goed. Uh, Voor je auto. Een hele goede auto, ze gingen heel goed. En dan wat uh, het, het, het, het, het dynamo's geen een stuk. En dan hebben ze er twee op zitten. Nou, wanneer gaan er nou twee dynamo's stuk Helemaal nooit. Maar ook echt helemaal nooit. Nee. Ja, en die gingen al twee stuk. En dan, ja, dan sta je in feite met een lege accu's. Dan, ja, kan je kan een kant meer op. Dat doet niks meer. En uh, dus ja, die hebben daar, daar gewoon uiteindelijk gewoon hun, hun dak erop verloren. Ik denk dat er een top 20 erin staat. Maar dan moet ik ook zeggen. Dat, ze, dat horen we ook al jaren. die top 20. <lacht> ah, wel prachtig. Die twee hebben elkaar nog steeds niet de hersen ingeslagen. geslagen zeg ik altijd maar weer. Dus uh, dat, uh, volgend jaar zijn ze er gewoon weer bij. Klaar. O, o, waarom niet? Zeker. Hey. Tot slot uh, nog even één vraag over de Dakar. Ik uh, kreeg het bericht binnen dat er uh, mogelijke doping gebruikt uh, zou zijn. Door, uh, door Tosja Schareena. Wie is dat? Help! Toshas <laughs> Arena. Oh, uh, doping? Ja. Nou, uh, te veel Red Bull gedronken. <laughs> Geen idee. Capren, nee. Geen idee, maar het <laughs> idee. Niet nee, helpt niet nee. tegen, uh, tegen kapotte auto's. Dus ja, wat, nee, wat nee. moet je nou met doping uh, bij... Ja, uh... daaronder maakt het ook helemaal niet uit. Moe, uh, moe. Ik moet zeggen, jongens, het was uh, een prachtige dak. Bij de auto's was het natuurlijk dicht bij elkaar. Motorfietsen was ook dicht op elkaar, Acht minuutjes maar, hè. Tussen Daniel Sanders en uh, Tosja en uh, Ook gewoon twee verschillende fabriesteams. Maar wel gewoon maar acht minuutjes. Maar, uh, uh, uh, negen minuutjes. Ik. Ook helemaal niks. Bij, eh, bij de trucks, ja, dat, dat was geloof ik meer, meer dan twee uur. Dus uh, ja, mitch Mitchell kon dat helemaal nooit meer inhalen. Mathematik gewoon prachtig gewoon gewonnen natuurlijk. Moe, uh, gewoon goed gedaan. En, uh, en uiteindelijk Mitchie van de Brink wel voor, uh, uh, voor uh, Lopperin gebleven. Ook heel belangrijk. een tweede plek is ook mooi hè. Ja, daar staat maar een paar minuten tussen hè. Daar staat ook een beetje van vijf, zes minuten tussen. Dat ja. Dus dat is ook heel goed. Ja, ja. En nog even, nog even één nieuws, uh, dat heb ik nog even net weer gekeken. René Lammers rijdt weer bij NP Motorsport uh, in het Spaanse uh, Formule 4 kampioenschap. Ja, mooi ja. is dat, hè? Ja, top, top. En, uh, dat weet ik eigenlijk niet, ik heb de plannen nog niet gezien... ...maar volgens mij komt hij dan ook weer op Zandvoort te rijden. Om die Spanjaarden komen volgens mij altijd op Zandvoort, toch? O, oh, dat weet ik niet. het in de gaten houden. Genie. Hij ja. zit sa samen met een uh, Belgisch talent, uh, zijn ze nu de eerste twee rijders die uh, vastgelegd zijn? Nou, uh, helemaal super. Dan zeg ik van, mooie uh, leerschool. Uh. Moet hij gewoon even lekker kampioen worden in het kampioenschap. Zeker. Marker. En Dorsman en, uh, ja, en, uh, en René zijn er natuurlijk allebei heel enthousiast over. Ja, maar gewoon heel simpel. Uh, die jongen die is gewoon uh, ook een goed talent. Uh, net zoals en Cornell. Dat zijn wel de twee jongetjes die we in de gaten moeten houden voor de toekomst, denk ik. Zeker weten. Nou, verhaal. ik had gisteren dat bericht uh, op onze Facebookpagina geplaatst. En echt, okay. het ging uh, viraal, hè, zoals dat zo mooi heet uh, op ja, uh, social wel. media. Ja, ja echt naar tien. dagen. Duizenden lezers van dat bericht... Nou, zo van, is dan... dat de zoon van? Weet je wel, ja, die vraag. Oh, of is het of Is, het, uh, is uh, Jan de opa? Weet je dachten mensen oh, ook al. Oh, ja, oh, oh. ja, het zou bijna dat kunnen. Het gekund, ja, het had gekund, namelijk. Oké, okay, nou ja, maar zo, ja, zo waren mensen toch wel heel erg betrokken bij het verhaal. Nee, dat maar, is het je, is toch prachtig als een, ook een naam Lammers uiteindelijk in de autosport gewoon uh, een opvolging krijgt? Dat vind ik hetzelfde. Uiteindelijk gewoon, kijk. Uh, Jan natuurlijk wel gewoon Formule 1 rijden geweest. Uh, ik heb het over bij de Blekemo's ook gewoon uh, ja, mooi gevonden hoe Jeroen uiteindelijk ook gewoon echt uh, in de top uh, van de autosport terecht kwam. Dan wel niet de Formule 1, maar jongens, wat hij gereden heeft, is natuurlijk ook fantastisch. Hij heeft ook de mooiste kampioenschappen gereden. Nou, als je dan uiteindelijk ook aan Lambers. gewoon weer... Uh, het hoort gewoon bij zandvoort, simpel, klaar. Zo is het. Uh, nou, we gaan René in de gaten houden. Kijk hoe hij het doet allemaal. Ja, nou, ik, ik, ik, ik verwacht er heel veel van. Wij ook. Absoluut. Zeker weten. Dus, uh, we, ga, we gaan het gewoon zien. Het is uh, autosport, jongens. Het is ook. Ik zeg altijd: een heel klein kwestie. een uh, kwestie een beetje geluk hebben. Dat zo moet je het ook gewoon zien. Zeker, maar hij zit bij een goed team. Dus uh, dat, uh, ja. dat gaat goed komen. Top, jongens. Dus uh, we, we, jongens, uh, de, de, de, laat het zo zeggen. Het autosportseizoen komt eraan. Hè? Het gaat vanzelf weer beginnen. Precies, <laughs> precies. Nog een paar weken dan uh, racen we ook weer met de Formule 1. Ja. Lekker. Dus, oké. Okay. Rendel, dankjewel hè, voor deze week. Volgende week nou, gaan we jou weer spreken. Absoluut volgende week weer. Hi, oh, okay. jo, hoi Rendel. Hoi. Oké, hoi. Oh, dat gaat, dat gaat even niet goed. Uh. Dat schuifje stond even niet goed. Ik doe het uh, even opnieuw, hè. dan gaat hij niet zo snel. Hier is uh, Five Star. Ja, de pit report van uh, René Lawson is uh, nooit zo klaar. Hè? Daar zijn we altijd even onderweg, uh, Richard. Ja, kijk, als we er ook nog Dakar erbij gaan halen, dan... Uh, maar ja. Ja, jouw interesse heeft het ook wel, uh, Dakar. Dat ja, we ja, heb ik, kijk, ik zeker, zeker gemerkt. Uh, ja, ja nou, nee, dus ik vind ik het leuk. heel mooi. Ik nou, vind, vind al ja? die opnames uh, prachtig, weet je wel. Uh, ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Uh, autos die over de kop vliegen, maar ook wat uh, ze dan uren al vastzitten en dat ze er gewoon op eigen kracht niet meer uitkomen. Of weet je, dat soort dingen. Ja, dat, is, dat kun je bijna niet voorstellen uh, vanuit je luie zetel... dat je daar aan kijkt en weet je hoe, hoe, hoe ongelooflijk moeilijk dat moet zijn. Hè? Zeker. Nou, het zijn hele mooie beelden ook uh, inderdaad, wat jij zegt. Uh, die uh, met de Dakar uh, gemaakt worden, de filmpjes en uh, dergelijke. Techniek staat voor niks, hè? Ja, ja en, en tegenwoordig steeds betere beelden, valt me op. Want ik kan me herinneren van 10, 15 jaar geleden... Ja, weet je, dan, dan was je blij als je een paar auto's in actie zag. Hè? Dan, uh, maar tegenwoordig zijn er zoveel helikopters uh, in de lucht. En, en drones zoveel, waarschijnlijk en ook. ook. En er wordt zoveel opgenomen dat ze echt zoveel mooie, mooie opnames maken. Nou ja, dus uh, nou ja, we hoorden het net uh, van Rendel ook. Uh, mooie, mooi altijd om dat mee te maken. De uh, Dakar uh, Race. We gaan van racerij. Gaan we over naar Dieren of Dieren van de Week? Ja. We hebben Freak in de aanbieding, een knappe rood-witte kater van zeven jaartjes oud. Nou, ik, ik citeer hem even, ik ben gek op gezelligheid, maar eigenlijk op mijn eigen voorwaarden. Ik zoek gewoon mensen die mijn grenzen respecteren en mij de tijd geven om in huis tot rust te komen en te wennen aan een nieuwe omgeving. Ik woonde bij een oudere dame en dit was dus een vrij rustig huishouden waar ik voornamelijk binnen woonde. Hier in het teziel kan ik ook naar buiten toe en dat vind ik echt super leuk. En hierdoor ben ik ook een stuk vrolijker en relaxter geworden. Ik ben ondernemend, speels en erg nieuwsgierig en zoek een plek waar ik dus naar buiten kan. Ik laat nog wel even uh, eindigen met een belangrijk puntje... en dat is dat ik dieet von de, von, dieetvoeding krijg voor mijn blaas. Ik heb in het verleden gruis gehad en dat wil ik niet nogmaals meemaken. Dit voer smaakt me goed en mijn blaas is weer helemaal piekfijn in orde. En ik zou zeggen, hou er zo. Heb jij interesse in een leuke stoere kater? Neem dan spoedig contact op met de opvang... en wie weet tot ziens. Nou, als u belangstelling heeft voor deze kat... kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. Dankjewel Richard, het uh, leuke dier van deze week. Vanavond uh, raad je plaatje bij Café 4... als je nog een team wilt uh, inschrijven. Het kan nog even, het zit eigenlijk wel vol... Maar Rob van Café 4 maakt graag plaats voor je daar in dat café aan de Holtestraat in Zandvoort. Dat kleine café moet ik eigenlijk ook bijna zeggen, maar wel altijd heel gezellig. En Daar dus raad je plaatje één keer per jaar en Richard gaat ook meedoen. Ik heb er weer eentje klaarstaan voor je, Richard. Oh, dat Moet dus, uh, ik weer raden. Ja, we laten de schuif weer even open. gaat wat dan makkelijker nu? Dus? Ja, dit oh, de is wel Ja, maar welke? Uh, Ach jezus. Een boot op een river met tangerine trees en marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with caleidoscope. En dan wordt je stilgezet, hè? Dan is het uh, einde. Oefening en dan moet je het uh, invullen. Weet je het of weet je het niet? Nee, ik weet het niet. Nee, Lucy in the Sky oh, with Diamonds. De ja, ja. Beatles. Ja. Die had je wel goed. Ja. Eén jo. punt uh, Richard. Dankjewel. <laughs> People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly, some In ieder geval vrolijk van John en Tara hoor je. Lekkere muziek van alweer een heel tijd geleden. Jaren 90 ongeveer. Eind jaren 80. En just another day. Het is kwart voor vijf geworden. We hebben nog wat berichtjes en wat evenementen voor je. Ja, uh, we hebben een uh, tentoonstelling in de HDMZ-museum. En dat is gratis toegankelijk. Dus Daar wilde ik even wat uh, over melden. Afgelopen zaterdag werd onder grote belangstelling... in het voormalig hdmz-museum... de pop-op tentoonstelling... Gunung Dan Laut. Uh, en dat betekent berg en zee. Van de Molukse kunstschilder... Henk Mual En die leefde van 1932 tot 2015 geopend. Daarmee werd nog eens duidelijk... dat het eeuwig zonde zou zijn... als de cultureel publieke functie van de hdmz... voor Zandvoort verloren gaat. Henk Mual was in... In 1957 een van de allereerste Molukkers die afstuderen aan een Nederlandse kunstacademie en was derhalve een voorbeeld voor volgende generaties. Door kenners werd hij geprezen voor de manier waarop hij traditioneel westerse techniek combineerde met zijn Molukse culturele achtergrond, kleurgebruik en thematiek. Zijn werk laat zich daarom moeilijk in een specifieke kunststroom in plaatsen en dat maakt het uniek. De pop-up expo expositie is in ieder geval gedurende de maand januari gaat toegankelijk op zaterdag en zondag tussen 12 en 5. Pascal en of Gimiel Mual, dus dat zijn zijn zonen, zijn vrijwel altijd aanwezig voor een toelichting. Vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers gezocht. Het is de wens van Pascal en Gimiel om binnenkort ook door de week de deuren te openen. En ze zijn daarom op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de info Henkmuul.nl. Dus info at collectie Henkmuul. En een muul schrijf je met M-U-A-L.nl. Kijk voor meer informatie op www.collectie Ja, dat is een hele mooie tentoonstelling. Dus ga daar vooral ook heen. Ook de burgemeester is daar onlangs bij te kijken. En ook hij schreef nog een mooi stukje op Facebook over deze tentoonstelling. In Zandvoort en ze gaan dan nog naar Groningen en nog naar andere plaatsen binnenkort. Want uh, hun vader heeft uh, meer dan uh, ja, drie containers vol met, uh, met uh, kunstwerken uh, zeg maar, uh, nou, overgegeven, uh, nog beschikbaar. En een gedeelte van die kunstwerken is ook uh, te koop, dus als je liefhebber bent van, uh, van die kunstwerken... dan. Uh, dan kan je een van die werken ook kopen. Dus hdmz Museum, het pop-up gebeuren. Had je nou nog een ander ook? Ja, de Zandvoortse Lightwalk. Ken je dat, ja, je dat? dat is zo mooi. Half ja. februari, hè? Wel eens meegedaan? Nee. Maar nee? Ah, dat ziet er prachtig uit. Ja, ja. ja grappig. Mijn vriendin die komt uit Lelystad. En nog voordat wij een relatie hadden... toen had ze het wel al over de Zandvoort Lightwalk. Dus die kwamen helemaal uit Lelystad hier om, uh, om de Lightwalk te doen. Dat is Klopt. Wat grappig. Het zit ook uh, helemaal bomvol. Ja, nou, ontdek uh, dus, uh, nou, dat is goed dat je dat zegt, want dan kunnen mensen zich nog inschrijven. Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier. In het donker en verlicht door prachtige lichtkunstwerken. Op zaterdag 15 februari schijnt Le Champion. Een nieuw licht op Zandvoort tijdens de Zandvoortse Lightwalk. De vierde editie van dit wandelevenement tovert Zandvoort voor één avond om tot een lichtvalhalla. Wandel over het strand en door de sfeervolle centrum van Zandvoort... terwijl je langs tal van indrukwekkende LightX komt... die van Zandvoort één groot lichtparadijs maken. Je komt je ogen tekort. Met vier verschillende afstand zit er voor iedereen een mooie route bij. Ga je voor 18, 14 of 10 kilometer... of wandel je met jouw gezin de Family Walk van 6 kilometer. Wandel met je vrienden, familie of wandelmaatjes... en geniet van een aandebenemende avondwandeltocht door Zandvoort... Wanneer je wil inschrijven, kan dat via www.zandvoortlightwalk.nl. Dus zandvoortlightwalk aan elkaar.nl. En doe mee: 15 februari. Wordt uh, weer mooi in uh, Zandvoort. Iedereen ook uh, verlicht en uh, objecten ook verlicht. Verleden jaar ook uh, de Anne Paulussen van uh, de KNRM. Uh, keurig netjes uh, verlicht. Uh, de op het uh, strand. En uh, dat soort objecten zie je dan uh, verlicht in Zandvoort. Raadje, plaatje. Wat is dit? Willetje wel? Uh, but, but, but just the way you are. Hè? Don't go Heel goed. Yeah. Drie punten. Dat was We wel wat vanavond. Me. You never let me down before. Mm -hmm. Don't imagine. You're too familiar.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 You just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm -hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm -hmm. I just want someone that I can talk to.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 Promise from the heart. Mm -hmm. I could love you Any better I love you just the way you are Billy Joel en Just the way you are Maar we gaan naar Duintjesveld toe, want daar is wel het een en ander gebeurd Wil het graag horen? Is het positief nieuws, Piet? Het is uh, heel positief nieuws, ja. Het is uh... We zitten in de 90 negentigste minuut en uh, zeg maar... mijn laatste bericht was dat we 2 achter stonden en uh, nu staan we 3-2 voor. Wauw! En het is echt uh, fantastisch. En uh, de, de grote motor is vandaag uh, Dani Bakker, onze 16-jarige je jeugdspeler... die echt fantastisch uh, voetbalt. Hij uh, maakte zelf de 2-2. En een uh, mooie actie over rechts brak door en uh, koos de verre hoek. 2-2, onhoudbaar, 2-2. En, uh, en in de 86ste minuut... Uh, Ach, was hij weer een keer op actie? Op rechts ging hij door en hij geeft een voorzet. En de invaller Jelle de Haan, de broer van Jesse de Haan. Dus wel een kip en een haan. Die maakte prachtig 3-2. En inmiddels zijn we in de overtijd, zeg maar. Ik denk dat het al even duur zal zijn, wat blessures is geweest. Dus ik denk nog een minuutje of twee. En dan staan we 3-2 voor. Dus ze zegt het onmogelijk is toch gebeurd. Ja, dat vind ik geweldig goed nieuws. De wedstrijd is dus helemaal gekanteld. En uh, hoe sterk Edo was, soms uh, reed gewoon de, de, de overhand uit de, de tweede helft. En uh, echt fantastisch. En hoe wordt er uh, door, uh, door de kijkers uh, gereageerd? Helemaal enthousiast nou, de, natuurlijk. Er de, de, de, de staat daar ook nog over ons terras. Want meestal, zo, die staat, nu staan zo allemaal te rillen. Staan ze staan zelfs een gekke te schreeuwen en te juichen en te doen. Ik sta aan de andere kant van het veld. Maar, maar het is echt, uh, ja, we hebben veel supports... Uh, actieve, schreeuwende supporters, dus... Leuk, leuk, ik denk, leuk. Ik denk dat we die derde helft leuk worden. Straks. Ja, dat, dat vermoed ik ook. Dat wordt een mooi, ja. uh, mooi feestje. Ja, ja, en uh, ja, ook uh, verdiend uh, als het zo uh, eindigt. Eindelijk, hè zeggen we dan, Piet. Eindelijk, eindelijk is het zover. Eindelijk is het zover. En tegen Edo, eindelijk. dat maakt het nog even extra leuk. Dat maakt het extra leuk. Maar nogmaals, we zijn er nog niet. En uh, dan gaat Dani Bakker weer. Die is echt, die is echt, jongens, zo goed vandaag. En, het is jammer dat hij naar volle gaat, misschien, maar het is dan wel niet anders. <laughs> Jongens, het gaat Edo nog één keer in de aanval. Oeh. Nee, nee, nee. Wordt ook weer afgebroken. Echt een vecht als weeuwen voor nu. Ik be ben ook weer uitgespeeld weer. We zouden nu. Oh daar, gaat... oh, daar gaan we de aanval in. Ga door. Ja, daar gaat hij nee, zo ver. Ga door, Rijtje, kom! We spreken uit en dit is nu een, een tactische zet. U daar zoekt de hoek van het veld op om. Oh, en dan krijgt hij krijgt een vrije trap mee. Dus hij gaat. Hij krijgt de scheidsrechter, kijk op zijn klok. Het is echt een heel leuk, een leuke, leuke jonge scheidsrechter die het goed doet. Edo die moet vreselijk behalen. Het zandvoortse Uitendaal heet hij. Pranko Uitendaal. De keeper van Edo. Drie keer moeten vissen vandaag. Mooi. Uh, er zijn op eigen helft van Edo, Edo gooit nu in voor mijn neus, Hier naar de keeper, naar Branko. En ik denk dat Branco gooit een lange bal erin naar voren. Er staan er drie, vier te wachten. Op kop hoogst van Zandvoort weer, Edo pakt de bal. Gaat in over de, voorzet. de linkerkant, de vrije trap voor Edo naar de linkerzijkant, die komt nog voor de goal. Ja, en onze, onze trainer krijgt weer wegens aanmerking en de gele kaart. Oh jee, oh jee. Kan hij niet uh, afluiten? Want wij hebben geen tijd meer, hè? Dus, uh... Nee, nee. Nou, ik, mij mag ja, hij afluiten. Ja, voor mij ook. <laughs> maar we krijgen nog een vrije trap. En ik zie zelfs wat vaker, vaker zien. In zo'n situatie de keeper gaat mee naar voren. Dus het is een heel druk gedoe in dat goal van, uh, van Zandvoort nu. 22 man staan erin, of eentje gaat de vrije trap nemen. Dus 21 man in het strafrookgebied. Nou, blijf hangen, daar komt hij. Nou, schiet op. Jongen, neem die bal. Dan moet nog een metertje terug van de scheidsrechter. En ja, hoor, daar gaan we. Dan gaat de aanloop nu nemen. Even stilte in het stadion. Even helemaal stil? Het is helemaal stil nu iedereen staat. Nou, kom op, joh, neem die bal. Ja, daar komt hij. Voor de bal. Oh, slechte bal. Voor, zo, voor de goede bal. Ja, hij plaait af. Ja, yeah. hey. we hebben gewonnen. 3-2. Yeah. Lekker, okay. Piet. Nou, heel okay, veel plezier bij de derde helft. En uh, we spreken elkaar volgende week weer, hè? Oké, okay, heel goed. Oké, okay, tot de niet. Hoi. Nou, dat zijn goede berichten, hè, uh, Richard. Nou, zeker. Zeker weten. Dank je wel voor is, uh, je bijdrage vandaag is, weer. Is dat de eerste overwinning sinds, Zulo? Sinds? Nou, ik kan het niet meer heugen. <laughs> dus uh, dat is echt heel lang geleden. Maar ja. we gaan feest vieren in Duitsjesveld. Uh, heerlijk. Uh, gefeliciteerd, jongens. Uh, goed gedaan. Uh, lekker gespeeld tegen Edo HFC. En wij zijn er volgende week weer. Fred is er, hoor. Maar uh, wat hij allemaal gaat doen, mag je lekker zelf vertellen. We hebben geen tijd meer voor, uh, Fred.